Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Diukateerza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere partijen zijn boos over winkels die toch open zijn. Onder meer de PVDA en GroenLinks zijn pissig omdat grote ketens zoals de Hema, Vibra en Action, ondanks de lockdown toch deels open zijn. Die winkels hebben een maas in de wet gevonden, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze hebben even gekeken naar hun assortiment. Ze hebben gekeken naar wat de regels precies voorschrijven. En uit die regels blijkt dat je bepaalde producten nog mag verkopen... als je dat al een bepaalde hoeveelheid van verkocht. Essentiële producten zijn het dan, bijvoorbeeld hondenbrokken, wc-papier, shampoo. Dat betekent niet dat je ook weer boeddha-beeldjes en geurkaarsen kan kopen bij de Action... of je hebt een Janneke bij de HEMA. Niet essentiële producten moeten worden afgeschermd. Nederland kan als een van de beste landen ter wereld uit de coronacrisis komen, zeggen onderzoekers. Vooral omdat we zo lekker thuis doorwerken en online lesgeven. En we hebben ook veel regelingen voor mensen die geen werk meer hebben. Alleen Finland, Zweden en Denemarken staan hoger op de ranglijst. De eerlijke vinder van een goudschat in België blijkt toch niet zo eerlijk. De man zei dat hij op zijn eigen grond een grote hoeveelheid Romeinse munten had opgegraven... Te mooi om waar te zijn, dachten onderzoekers, en dat is ook zo. De man heeft toegegeven dat hij het goud illegaal heeft opgegraven in Frankrijk... en daarna heeft herbegraven om het te mogen houden. Tom Cruise is in woede uitgebarsten op de set van zijn nieuwe film. Hij spotte twee crewleden die zich niet aan de coronaregels hielden. Ze stonden te dicht bij elkaar. Ik wil het nooit zien. En als je de acteurs riepen dat iedereen op de set super voorzichtig moet zijn, want als de boel wordt stilgelegd verliezen duizenden mensen hun baan. We are creating jobs. Tom Cruise filmt op dit moment Mission Impossible 7. De opnames lagen al een tijd stil door corona. Het weer vanuit het zuidoosten komt de zon er steeds vaker doorheen. Wordt 6 tot 10 graden. Morgen ook een vrij zachte dag met af en toe zon. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men me. nu in Zandvoortse Zaken. You made up to love me. Oh, dat is ook weer eens een uh, mooie om weer eens uh, terug te horen. De Electric Light Orchestra, ja, die, die, die horen we veel te weinig, uh, denk ik, zo'n beetje op deze radio. Maar goed, uh, daar uh, hebben we dan een beetje verandering in uh, gebracht. Um, welkom bij het uh, tweede uur. telefoon werkt weer, dus het uh, kan weer allemaal goed gaan komen. Straks om half twaalf dus toch gewoon Mick Boskamp aan de telefoon. Die is, die is nu bezig uh, de boel aan bij elkaar aan het uh, sprokkelen. Het zal wel iets voor half twaalf worden. Uh, want uh, we gaan dat dan een beetje uitgebreid uh, doen. Met een uh, beetje baggy goffie erbij. Uh, dat, dat idee. Uh, en we hebben natuurlijk ook uh, muziek uit de Dolf van Nederland. Zoals deze van Lilith uh, Merlo. En uh, Speak Your Heart. Want dat is dat wat je nu... Uit de radio hoort te uh, komen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 Waar Sturgeon, waar de hele stad schudt. Als u terecht scoort, 18 maart bij 24 oktober hoort. Ik ben een Zeg ik op mijn niet reken, Want ik ben ik op mijn plek gegaan. Ontelbare kinderen, de zon op zich aan. Met de cel. De zijn bestaan, hier gaan we voor recht. Ik kom maar dieten. Ik ben een de wereld Europeaan. Kom ik heb Nederland op mijn paspoort voor staan als Waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeg ik kom maar uiten. Dat kan altijd zeg ik om maar. En hij komt ook uit, Utrecht, hè. Van biekeren met zijn hele band. En ik uh, zal de dag uh, uitkijken uh, als uh, we weer gewoon hier uh, wat, uh, wat neer kunnen zetten... muzikaal gezien in deze studio, want dan wordt het uh, langzamerhand weer een beetje tijd voor. Uh, want sinds augustus, september, uh, wordt het alweer wat lastiger, uh, denk ik. Want well, je moet toch uh, rekenen op uh, gauw 6, 7 mensen die hier dan in de studio rondlopen. Dat is een beetje te veel gevraagd uh, wat dat er gaat. Dus uh, we, doen het, uh, we doen het er gewoon even voorlopig niet. Maar uh, morgen kan ik in ieder geval melden... is er wel weer een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf tussen 8 en 10. Uh, want uh, daar heb ik uh, zelf dan enige bemoeienis mee. Dat is uh, twee maanden niet geweest, maar uh, het komt weer terug. Dus morgen tussen 10 en, uh, wat zeg ik, tussen 8 en 10... Uh, dan is er dus weer een aflevering uh, daarvan uh, met Noord-Hollandse popmuzikanten en uh, bands. Uh, dat zal allemaal daar voorbij uh, komen. Gaat het niet alleen doen. Miranda Huibers zit erbij en Yusuf Drijoeg uh, zit daar ook bij. Dat zijn uh, de twee presentatoren van dienst. Uh, de bedoeling was dat ook uh, Jip Richter mee zou komen. Maar die, uh, uh, die heeft even af laten weten. Dat zal waarschijnlijk volgende maand uh, gaan worden. Voor de mensen die denken Jip Richter, Richter, dat is toch een bekende naam. Ja! En dat klopt, zij is de dochter van de voormalige uh, uh, DJ Wim Richter. Die helaas niet meer onder ons is. Maar goed, uh, dat, is, uh, dat, is, ja, dat is leuk. Dus uh, die, uh, die, die, die zit ook uh, bij dat team. Uh, maar goed, uh, dat uh, zeggende ga ik nu weer gewoon even een fijn nummer uh, draaien. Uh, want ik zag van de week ook weer iets uh, voorbij komen in de oude aflevering van Top op, Een optreden van de Rita Franklin waarbij je op de stoel moest zitten. Het lijkt wel het uh, nu, maar toen hadden ze het over toen. You're sisters are doing for themselves. dat deze man hier ook uh, geweest is, gebeurde in uh, november 2016. En waarom weet ik dat? Omdat dat uh, bij de lichtjesavond ooit uh, was geweest op een donderdagavond. En toen moest hij hier een optreden doen en uh, het was ook een, uh, een vlies van uh, onze moeder in die periode. Dus uh, dat, dat, da, daarom heb ik iets met de muziek van uh, Rob Murphy. Komt, uh, zelf komt hij uit Belfast. Dus niet uit uh, Nederland, maar gewoon uit noord ierland En uh, we hebben dus een, uh, nog wel een redelijke band met deze Rob Murphy. Uh, die als uitzondering een beetje geldt op de muzikale onderstroom van Nederland. Hij komt dan even naar da buiten, maar goed. Hier heeft hij dan wel uh, de plek om zeker gehoord uh, te worden. Um, zo dadelijk uh, gaan we praten met uh, Mick Baskam. Maar eerst nog een echte ouderwetse klassieker van de man die ooit geboren is op mijn verjaardag. Ja, eigenlijk is hij eerder dan ik. Want uh, uh, in 1926 kwam er een magistrale gitarist op, uh, op de wereld. Genaamd Chuck Berry. Op 18 oktober 1926, wel te verstaan. En ja, daarom uh, moet ik hem uh, toch eens een keer even willen uh, laten horen. Johnny B. Good! dag geboren als ik. Alleen hij, veel eerder als ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind het altijd wel leuk om even dit soort nummers weer af te stoppen. Denk ook gelijk aan een hilarisch moment in Back to the Future 1. Want daar was op een gegeven moment ook een moment dat Marty McFly... vertolkde door Michael J. Fox... zelf dit nummer op een gegeven moment begon te spelen. En dat op een gegeven moment de neef Marvin Berry zegt... "Nou, Chuck, You're looking for a great new sound, how about this? Zoiets in woorden van gelijke strekking uh, <laughs> hoorden we dat. Grote, het is half twaalf bijna. Uh, Mick Boskamp hebben we ook weer aan de telefoon, want het werkt allemaal weer. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, weet je wat ze opvalt aan die oude nummers? Ja. Is dat ze zo kort zijn? Ja, ja daar kan ik want, niks aan want, doen. Weet je, bijvoorbeeld, <laughs> ik, ik, mijn eerste plaatje dat ik ooit kocht van de Beatles, dat heette For Me to You. Ja. Vond fantastisch. Ja. En dat nummer dat duurde maar 1 minuut en 56 seconden. <laughs> ja. en, en als jij dat nu ziet. Ja. Dat is geen nummer dat nu wordt uitgebracht dat zo kort is. Nee. Nou ja, goed. Uh, start, ja, maar goed. Uh, sommige korte nummers zijn best ook uh, oké, okay, hoor. Uh, daar niet van. Uh, maar dit uh, vind ik altijd wel heel erg uh, fijn uh, om nog eens even terug te uh, horen. <lacht> Boven... Ik moest even niezen in mijn... In, in je uh, elleboog, thuis. ja. ja. Thuis, maar doe toch niet. Het is show, het zit er zo ingebakken. <lacht> uh, goed, daar ga je het zo direct nog uh, over hebben. Over het niezen, maar dan in een uh, wat vers, verstrekkende vorm. Uh, eerst uh, had ik uh, begrepen dat je ook uh, nog even terug wilde komen op alles wat met Donald Trump weer te maken heeft, want... ja, Joe Biden is ja, kijk, nu... Uh, de kie, door de kiescollege echt uh, gekozen... als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hè? Ja, kijk, en normaal gesproken is dat... de formaliteit dat nooit in de nieuws komt. Nee. Maar, maar nu, omdat Trump natuurlijk... iets van 60 rechtszaken... heeft aangespannen tegen, tegen de staten... In, uh, in, in Amerika, die niet op een bestemming... Ja. hebben gestemd... ja, dan krijg je natuurlijk... Uh, dat het uh, groot nieuws is. Want ik bedoel... Het is natuurlijk bespottelijk wat daar gebeurt in Amerika op dit moment. Hè? Ja. Het is, het is, het, want als je naar zijn Twitter-account gaat van Trump... dan zie je de ene tweet naar en de andere dat het rigged is en, en, en, en niet klopt... en doorgelopen kaart is. Mm -hmm. Kijk, er is een bepaalde kennis, en dan denk je een af, waarom doet die man dat nou? Nou, ik, hij is niet helemaal achterlijk natuurlijk. Mm -hmm. Hij doet dat uh, om uh, uh, uh, straks, hè, over een jaar of vier... zijn er weer verkiezingen. Ja. En als hij nou het idee geeft dat die, dat die verkiezingen uh, uh, uh, eigenlijk onterecht uh, uh, een overwinning hebben bezorgd voor uh, Joe Biden, mm -hmm. dan, dan staat hij sterker in zijn schoenen als hij meedoet aan die verkiezingen. Snap je? Ja, ja. ja. Dus het is gewoon eigenlijk gewoon een, een spel. En, maar hij is niet gek. Hm. Weet je, hij is wel, hij is wel heel vervelend. En <laughs> het is een monster van een man. Ja. Het is echt eigenlijk gewoon. Tom omschrijven is een stuk nageboorte. Maar het is, ja, maar ja. Maar het is eigen. Ja. Ja, je gaat wel erg uh, ver, maar uh, die kwalificatie. <laughs> ik, ik zeg gewoon, het is gewoon, een, het is gewoon een hele vervelende narcist. Dat is het gewoon. Punt uit. Ja, dat vind ik ook erg. Ja, ja. Dat, is, dat zou je maar gezegd worden. Nou, ik, ik, dan, dan zeg ik het netjes, toch? Of niet? Ja. <laughs> nou ja, dat nou, in ieder geval. Sorry, ik krijg een beetje een slappe lach van mij. Ja. ja. leuk dat je zo over jezelf kan lachen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Huh? Maar als we nee, dat niet we... meer zouden kunnen doen, dan uh, zou het al slecht gesteld zijn. Maar goed, die Donald Trump uh, die blijft uh, gewoon een uh, heel vervelend, uh, uh, vervelend baasje. Uh, ja, heel vervelend. Maar kijk, dat is... Dat dus, en, en ja, weet je, wat, nu, wat je nu ook ziet... is dat bijvoorbeeld zo'n Lindsey Graham... Uh, dat zijn belangrijke uh, republieken... ...republikeinen, moet ik goed zeggen. Ja, senator. En, die, en, die, en Mitch McConnell ook. Mm. Die geeft in ieder geval gewoon... ...die die, die, die, die bakken die zoete broodjes met die Biden. Ja, weet ja. Je? Ze hebben hem dus nodig, in, ja. ja. Zo gaat het in de politiek. Ja, ja. Ze zijn gewoon zo, zo, zo, zo. Ja, zo. Moet ik zeggen, opportunistisch als de pest, ja. weet je. Ja. <laughs> maar er zijn ook natuurlijk de harde kern van Trump. En dat is natuurlijk best wel gevaarlijk. Want je hebt natuurlijk heel veel van die proud boys, weet je wel. Ja, van, ja. Die, van die ultra-rechtse jongens. Ja, die staan natuurlijk vierkant achter Trump, mm -hmm. En dat is best wel link, want dan krijg je een enorme verdeeldheid in Amerika. Hè? Daardoor, mm. Je krijgt ook vechtpartijen tussen de, de Biden-aanhangers en de Trump-aanhangers. Het is allemaal niet vrij. Nee. Um, dan uh, nog even naar Nederland. Want uh, we hebben net ook al een beetje het nieuws uh, gehoord over dat uh, niet-essentiële verhaal van, uh, van winkels. En uh, noem maar op, uh, nu mag je schijnbaar wel uh, bijvoorbeeld een Hema binnenkomen. Maar uh, dan, dan zijn er een aantal dingen die worden dan afgedekt. Wat is dit eigenlijk allemaal weer voor? voor... Nee, dit, is, dit, dit, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, bedoel, de regering die roept het natuurlijk wel een beetje over zichzelf af. Hè. Hmm. Want ik bedoel, die mensen zijn natuurlijk wanhopig. En die willen natuurlijk ook gewoon verkopen. Het is kerstmis, weet je. En ja, het is begrijpelijk, maar de Vibra en de Action, die gaan dus bijvoorbeeld, zeg maar, alleen maar de essentiële, want dat is het dus, alleen de essentiële winkels gaan open. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar de Vibra en de Action, die gaan dan gewoon levensmiddelen verkopen, schoonmaakmiddelen, et cetera, et cetera. Maar daar wordt toch een stokje voor gestoken, want het gaat de regering niet accepteren. Trouwens, de winkeliers accepteren dat ook niet, die moeten dicht. En, hmm. en, en de HEMA en de Vibra en de Action, die, die zijn open, ja, ik bedoel, en wie controleert dan of, of geen andere producten worden verkocht, of die worden afgedekt? Hmm. Dat je groot is? Moet je je voorstellen, ja, ja. Dat, dat, dat, dat de spullen die niet verkocht ja, worden ik, ik, worden, die ik, worden afgedekt, ik vraag, ik vraag me af uh, dat een BOA, daar uh, dat moet hij volgens mij nog een uh, extra uur staat uh, bij, uh, bij zijn direct ja. leidinggevende gaan die indienen, denk ik, zo langzamerhand. Dat, dat kan gewoon niet. Dus het gaat gewoon, dat, wordt, dat gaat gewoon niet gebeuren. Kijk, de Telegraaf die kopte vandaag van de, de Dal. Hè, dat ze open zijn. Maar ja. de AD kopte alweer net vijf minuten geleden. Dat, uh, dat, dat, uh, dat de regering daar een stokje voor gaat steken. Ja. Kijk, en nu we het daar toch over hebben. We hebben over essentiële producten. Ja. Kijk, en, ik, en dat is, komt natuurlijk ook een klein beetje. En dat het natuurlijk veel mensen helpt. Die, uh, die uh, veel verslaafden in herstel helpen op het ogenblik. Nou, ja. dat weet je... Ja. je uh, ja, dat ik dat doe. En dat ik zelf natuurlijk ook uh, acht jaar clean en sober ben. Maar wat ik dus krankzinnig vind. Eigenlijk, eigenlijk als je erover nadenkt, is het bespottelijk dat de slijterijen wel open zijn. Ja! Dat, ja. zijn gewoon, dat zijn gewoon je rijkste dealers, hè? Ja. Even gewoon, ik ben niet anti-alcohol, hè. Het ja. is niet zo van, ik ben niet het type, die, ik, ik heb een pakje per dag gerookt... en op het moment dat je stopt met roken, zijn er heel veel mensen die opeens anti roken worden. Hm. Hè? Hm. Dat vind ik natuurlijk een beetje flauwekul, want je hebt al die tijd gerookt. Ik ben niet anti-alcohol, ik ben er allergisch voor. Er zijn heel veel mensen die er allergisch voor zijn. En ik vind het eigenlijk bespottelijk dat dat een essentieel product is. Hm. Vind ik echt, kijk, ik bedoel, als je een wijntje wil kopen, doe het aan Albert Heijn. Maar Ik bedoel, hmm. hè, kijk, ik, ik, ik neem aan dat er best wel veel mensen zijn op dit moment die eenzame drinkers kunnen worden genoemd. Ja, op die manier wel, ja. ja, ja, ja. En, en, en, en, nou, op die manier, kijk, ik bedoel, ja, het is heel simpel. Een, een, een whisky-cola in een club of in een kroeg of in een bar, hmm. die is net zo duur als een fles whisky, een goedkope whisky bij de slijter. Ja. Dus je kunt je voorstellen, er zijn nog geen cijfers in kaart gebracht, dat dat echt een pro probleem is op het ogenblik. Hmm. Met mensen die alleen drinken en, en eenzaam zijn. En er is toch geen sociale controle. Ze kunnen net zo goed die fles om hun mond zetten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat je, en dat vind ik ja, de essentiële winkels, winkelssluiterij. Ik vind het eigenlijk Dus maar... ja. Dat is heel persoonlijk. Ja, uh, dat, uh, dat mag. Maar uh, dan is er uh, nog, nog iets. Uh, de nasleep van het verhaal. Uh, wat onze minister-president heeft afgestoken uh, afgelopen maandag. Ja, weet je, er zijn heel veel mensen die op dit moment zeggen van, nou weet je, vijf weken eh, eventjes de, de, de, de, de, de kaak op elkaar en de tanden op elkaar zetten. En eh, dan kunnen we weer een beetje ruimte eh, krijgen. Maar als je het gelooft, hè, hm. dan, dan, dan leef je echt in dromenland. Want dat is dus niet zo. Hm. je gaat mij niet wijsmaken, de winter komt eraan. Hè? Hm. En dat is dus wat, wat je, je die weet... Die is er al eigenlijk, hè de winter. Ja, maar goed, de, de, de strengere winter komt er nog aan. Hè? Ik bedoel, we hebben december, hè, de, de, de, de, de, de tweede helft december, dan hebben we januari, februari, het is allemaal koude maanden. En ik geloof er sterk in dat, die, dat, dat corona ook een seizoensgebonden uh, virus is. Kijk, we hebben vorige keer toen we, toen we die, uh, die, die, die lockdown ingingen, die overigens minder streng is dan de lockdown nu. Hè? Ja, deze is strenger deze strengen, dat vorige keer erin gingen... ja toen werd het... Toen, toen zeiden ze van, ja, zie je wel, de lockdown... en nu gaat het allemaal wat beter. Maar men vergat op dat moment... althans de regering vergat dat toen de lente een beetje begon... Hè, ja, ja. en dat het weer beter werd... dat de luchtvochtigheid uh, uh, uh, hoger werd... dat de temperaturen uh, uh, beter werden... dat mensen minder binnen gingen zitten. Weet je, ik bedoel... He, en, en en wat ik dan, ja, dat moet ik, me ook even van het hart dat ik dat dan zie, wat wat er dan zo'n Hugo de Jonge die dan zegt van, he, even, even nu even een klein dingetje mm. over over het gebrek aan empathie dat, dat er nu is door complete paniek eigenlijk bij de overheid. Want die paar dagen dat die scholen uh, nog open waren tot de mm. kerstkom, mm -hmm. die die die die werden ze, werd de kinderen niet gegund, hè? Want en, en wat zegt Hugo de Jonge dan? Die zegt van ja, dat doen wij, zodat we de ouders dwingen om thuis te blijven. Ja. Hij durft dat gewoon te zeggen. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, uh, en zo, dat schreef Marianne Swageman vanmorgen. Hm. Eigenlijk uh, zet hij de kinderen als kanonnenvoer in het spel. Ja, uh, de, de, ik heb even nog naar het Radio 1 journaal van vanmorgen gehoord en uh, daar uh, hoorde ik uh, iemand van, uh, ik dacht dat het Sophie Verhoeven was, die uh, dat uh, zei uh, in, het, uh, in een nieuwsbericht, hè, uh, ze dat, gezegd, dat ze een kind had uh, gehoord, ja nou uh, krijgen wij de schuld van alles. Dat, dat, uh, dat, dat schijnt ergens, uh, ergens naar buiten toe, toe, toe te zijn. Dat aan een verslaggever, uh, van, uh, aan een kind heeft uh, gevraagd, van wat vinden we ervan? Ja, maar nu zijn wij degene die het gedaan hebben. Ja, dat Zover gaat het dus eigenlijk al. Ja, maar dat is toch, toch, toch onvergeeflijk, ja? Laten we heel eerlijk zeggen. Ja. Dat, dat kan toch niet? Ja, ik, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik zit er wat nuchter in, euh, Mick. Uh, maar goed, uh, ja, ik bedoel, uh, uh, ik, ik heb zoiets van alles waar ik geen invloed op uit kan oefenen, prima. Ik uh, had uh, gisteren om half één uh, nee om half één een afspraak met uh, Plony. Om, uh, daarom heb ik ook dus nu een pet op mijn harses. Omdat ik een deel van mijn pony heb weggelopen knippen. Dus, uh, dus ik uh, zit de komende vijf weken, mensen dus die nu, dus nu op die webcam zitten te kijken, vijf weken lang heb ik een pet op mijn hoofd. En uh, als Ploni weer open gaat, ben ik de eerste die ervoor ligt. Want uh, ik wil gewoon uh, dan uh, dat het haar eraf is. Maar goed, uh, Oom Mark, oh, Mark heeft wacht, anders besloten. Wacht wacht, wacht, wacht, wacht, even. Wat heb je nou gedaan? Ik heb, uh, ik, ik heb een deel uh, zelf even moeten, moeten doen, want het begint oh, bij mij een beetje, de, de, de, ja, ja. ja. Nee toch, ja, ja. ja. krijg ik toch alleen maar ongelukken. Ja, meen. het valt nog mee, zeggen de mensen, maar uh, ik ben ijdel genoeg, dus uh, daarom, uh, die pet, die dekt het even af. Dus uh, zo uh, werkt het, ja, ik ben heel Dat eerlijk. <laughs> Uh, Liverpool-pet, uh, Mick. Uh, Mick uh, ik heb een uh, pet van Liverpool. Die heb ik ooit nog eens een keer gekocht... toen mijn oudste zus nog in Liverpool woonde. Uh, daar heb ik, uh, daar, uh, zit daar een shop uh, in, in, de, in het centrum van Liverpool. Die heb ik staat nu achterstevoren op mijn hoofd. Als je op ZFM Live kijkt, hè, dan zie je dus mij ook staan met een webcam... He, ik kijk ook richting die webcam en ik zeg: ja, ik heb een pet op mijn harses dus uh, wat hadden. Uh, goed. Hey, Oké, okay, nou was gezellig weer een beetje petje, pistemientje. Ja, ja ik, ik ga iets uh, gezelligs draaien, vind je dat goed? Wat dan? Centervol, bad boy. Nee, niet weer, hè? Ja, wel weer. <laughs> hey, dank. Volgende week spreken we elkaar weer. Doeg. Hoi. I'm sexy. Family. You say? We're gonna rise up, we're gonna rise up Taco Kitty gonna make you move, Taco Kitty make your ass groove Rise up, out of sight, who said a fucking dog don't bite DCK will rise, let the geek dust slide But the common and us playing different tracks We go like, Fuck that DCK was dat met The One That Got Away. Bent komt uit de, de buurt van Utrecht. Dagscout Kitty weer uit deze provincie, uit Noord-Holland. En daarvoor hoorde je Centerfold met Bad Boy. Daar heeft Mick Boskamp nog zelfs enige boeienis mee gehad. Want uh, een van de mensen die dat beentje heeft opgericht... deze damesbent, is diezelfde Mick Boskamp. Bovendien, uh, moet ik er ook bij zeggen, is hij... Nog, uh, heeft hij ook nog een beetje verkering gehad met één van de drie leden? Dat is niet Laura Vicky in ieder geval. Dat krijg je wel vertellen. Dus uh, heeft hij zelf ook verteld. Dus uh, dat krijg je als je wekelijks uh, hem in de uitzendingen erbij haalt. Goed, uh, weer even gewoon muziek uit ook diezelfde jaren tachtig. Ik uh, vind het nog altijd een van de betere Billie Joel nummers. Kijk, we kennen het natuurlijk goed na een seconde. En uh, dat album waar het op uh, stond was uh, The Nightland Curtain. Maar dit nummer stond daar ook op, op datzelfde album. En dan heb ik het over Pressure. You have to learn to pace yourself.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 Dat was even heel erg fijn. Dit verhaal van Billet Joel. Maar ik had gisteren ook een verhaal. Waar ik mijn uh, speurderskwaliteiten heb uh, moeten inzetten. Want uh, dan begin je morgenochtend. Of uh, begin gisterochtend aan het uh, programma hier. Je komt lopend. Omdat je denkt: van, uh, ik laat die fiets ook maar een beetje thuis. Omdat uh, de fietswinkels uh, dicht zijn. Hè? Want. Uh, Kans op lekker banden wil ik ook vermijden. Maar goed, uh, daarbij constateerde ik ineens dat ik uh, mijn USB-stick uh, gewoon verloren was. En dan moet je weer terug. Dus op het fietsje van Gerloofman, Loogman uh, het spoor teruggevonden, niet uh, gevonden. Uh, ook uh, weer, uh, weer heen. Het kwam precies om tien uur weer terug. Dus ik heb het allemaal in tien minuten gedaan. Dan de terugweg. Uh, de terugweg. Lift uh, van de heer Stuy. Die kreeg ik, uh, kreeg ik aangeboden. Dus, uh, en ik uh, ga nog eens een keer kijken... ...bij mijn voordeur en wat ligt er... ...de USB-stick. Dus ik heb uh, toch mijn speurneus uh, goed uh, weten te gebruiken... ...maar ik, ik heb hem gelukkig weer terug. Uh, ja, die, die rolt dan gewoon in één keer uit mijn broekzak vandaan. Maar ja, dat, uh, dat kan gebeuren en uh, dan, uh, dan, is, uh, dan is het wel in één keer heel vervelend... ...als je dan op een gegeven moment je, je muziek en al die benden kwijt uh, bent. Bijna kwijt bent. Maar goed, het is uh, gelukkig niet gebeurd... Uh, de afsluiting voor vandaag, dat uh, gaat uh, met deze gebeuren. Uh, dat is Lasset. Uh, zij was ook een van de mensen die uh, voor de uh, Parels in de Nacht in aanmerking gekomen is. Maar dat is niet gebeurd. Woven, ik spreek je morgen weer om 8 uur bij Alternative M. Dag.